4 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Burgemeester Adema van Veghel voorzag geen problemen met het schalen dat gisteren in haar gemeente werd gehouden. Er waren geen aanwijzingen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig waren, zegt ze. Dit evenement heeft een aantal keren vaker plaatsgevonden. Dit is de derde keer dat het heeft plaatsgevonden. De afgelopen keren waren er geen uh, vermeldenswaardige incidenten. En in die context uh, is er geen reden geweest om uh, deze vergunning niet te verstrekken. Op het gala in Zijtaart bij Vechel ontstond gisteravond ruzie en er werd geschoten. Een man van 35 kwam om het leven en een aantal mensen raakten gewond. Naar aanleiding van de schietpartij in Zijtaart worden vier woningen door de politie bewaakt. Er zijn vier mensen opgepakt. Een van hen is een 26-jarige kickbokser uit Vechel. De Europese ministers van Financiën praten later vandaag in Brussel... over het vrijgeven van bijna 32 miljard aan noodsteun voor Griekenland...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 Getuigen hebben de vrouw van 67 die dag in haar auto naar het centrum van Oosterwolde zien rijden. Wat er daarna met haar is gebeurd, is onduidelijk. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt morgen opnieuw aandacht aan de zaak. Het weer vanavond zijn er in het oosten en noorden opklaringen. En later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen overal veel bewolking, met vooral ochtends motregen. Limburg maakt morgen de grootste kans op wat zon. ANWB-verkeersinformatie van de negen files die er nu staan... Uh, houden de meesten zich op bij Rotterdam en Utrecht. De opvallendste op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Zeven kilometer tussen Afrit Soest en Afrit Punschoten. Het kwam door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een kapotte auto... tussen Den Haag-Malieveld en Knoop het Prins Klausplein. Daarom drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Ger Jochums. Ja, zo meteen ons juridische panel schuld en boete. En de gasten zijn al gearriveerd. Maar eerst cultuur met Anton de Goede. Anton, je gaat het hebben over het beeld van Marga Klompé, onze eerste vrouwelijke minister. Ja, Marga Klompé kreeg een paar uurtjes geleden in het gebouw van de Tweede Kamer. Een borstbeeld dat daar is onthuld door tilgardeniers andere ex-minister, en daar wil ik inderdaad even bij stilstaan. Even ter herinnering, Marga Klompé. In 1956 was zij de eerste vrouwelijke minister in Nederland ooit. Minister van maatschappelijk werk, Ger. Ja. Ze werd geboren in 1912, overleed in 1986. En haar biografie die vermeldt bijzondere wapenfeiten. In de oorlog in het verzet gezeten. Ze bracht later in de politiek de Algemene Bijstandswet tot stand. En in de literatuur, ik heb hier... Uh, de biografie van Nop Maas, van Gerard Reven. In de literatuur leeft ze voort vanwege de omhelzing die ja. uh, haar ten deel viel. De kus. De, de kus, ja, precies. Hè, toen zij ja. als minister van Cultuur in 1969 Gerard Cornelis van het Reven de PC-hoofdprijs uitreikte. Die kus die is beroemd. Die blijft voortbestaan. Maar als je nu die uh, Reven-biografie van Nop Maas daarop naslaat. die een heel hoofdstuk wijdt aan 1969, het jaar van de kus. Dan, dan, dan, dan zie je wat er achter die kus zat. Namelijk een minister die boeken las. Die zelf ooit een ge geloofscrisis had toen ze jong was. En die... Zo ga ik treurig dat je dat erbij moest zeggen. Hè? De minister die boeken las. Ja, ja, ja. ja. En die reven... Met Reven correspondeerde. Hij stuurde dan brieven Lieve Excellentie. En hij ging in op. Je weet dat krankzinnig. We zitten hier met een juridisch panel. Die krankzinnige geschiedenis. Hij had in zijn werk God verbeeld als ezel. Een muisrijze, tweejarige ezel. Die hij als schrijver in zijn geheime opening bezat. En de wereld was te klein, er kwam een proces. Hij zou godslasterlijk uh, zijn geweest. Ja. En Marga Klompe, uitgerekend de katholieke minister... nam het min of meer voor hem op. Ontzettend ontroerend om te lezen in die biografie. Het borstbeeld uh, vanmiddag... Ik dacht, mooi, moeten we iets aan doen? En wie heeft dat borstbeeld eigenlijk gemaakt? Dat blijkt Margot Hooman te zijn. Een beeldhouster die deels in Tilburg, deels in Italië woont en werkt... en die thuis is in het maken van beelden van menselijke lichamen. Realistische beelden die aan de oudheid doen denken. In een stijl, en dat is leuk om te beseffen... in een stijl die eigenlijk toen zij jong was, uh, zij is nu in de vijftig... In, aan de Nederlandse academies absoluut not dan was. Want je figuratief werken, dat was aan de Nederlandse academies... in de jaren 70, 80, not dan. Nee, een die beeld maken van iemand verrekt zegt Dat is een mens en het lijkt nog ook. Dat bedoel je uh, Het grappige is dat deze hooman, uh, die zich daar nooit iets van aan heeft getrokken... Ja. en gewoon beelden ging maken in marmer en van brons... Uh, dus eigenlijk een soort rare avant-garde is... als je het allemaal omkeert mm -hmm. in die wereld van de avant-garde... waar dat niet mocht. In de Amsterdamse Moran Galleries aan de Prinsengracht... heb ik haar gisteren ontmoet. En daar zie je dan die grote bronzen beelden... waarvan je dan ook eerlijk gezegd af en toe denkt... Van, ja, is het niet ook een beetje kitscherig? Maar er staan ook grote vrouwspersonen... die eigenlijk anders dan in die klassieke oudheid... de vrouw niet verbeelden als een schoonheidsideaal... maar als stoere vrouwen met bijvoorbeeld te grote voeten en zo. Hm. Het is echt een bijzondere vrouw, deze Margot Hooman. Ik vroeg haar, tenslotte... Uh, want het moet natuurlijk allemaal uh, kort even... iets te vertellen over hoe ze nu dit beeld in marmer gemaakt... van Marga Klompé. hoe dat tot stand is gekomen en wat ze gedaan heeft. Ik heb haar scheef op de sokkel gezet, dus diagonaal... met één schouder helemaal naar beneden... en met één arm die dan ook nog voor die sokkel uitgaat... en als het ware dus van, van het hart uit een beweging haakt naar buiten. Want je zoekt een oplossing... Om iemand te laten spreken. En niet een, een dicht uh, beeld te laten zijn. En dat heb ik zo geprobeerd. Bovendien. Wat heel wonderlijk was. Echt wonderlijk. Ik had dus tig foto's verzameld. Op een gegeven moment. Uh, bij het uh, archief. In, in, in Den Haag. En op. Eén leeftijdsfase al ziet ze er zo verschillend uit. Heel wonderlijk, heel rijk gezicht. Bijvoorbeeld dan denk je, oeh, ze heeft een uh, smalle neus. En dan volgend jaar, nee, ze heeft een brede neus. Dan denk je, oeh, ze heeft een wit Zo rijk gezicht. Maar sowieso wat ik in, in mijn beelden sowieso graag doe... is, ik neem niet één fase genomen. Ik heb gewoon leeftijdsfases door elkaar gemengd. Dus zo heeft het niet uitgezien. Ik heb als het ware het idee, maar Klompe, gemaakt. Het idee en niet de realiteit... Want, want dat, ze verdient een kunstwerk. Ja, ja, ja. Kleine impressie van deze Margot Holman. Ja. Is er uh, trouwens een opdracht geweest? Of heeft ze het uit zichzelf gedaan? Nee, het is een opdracht geweest. Je hebt namelijk in Tilburg, waar ook deze Margot Homan uh, vandaan komt... de Marga Klompé-stichting. Er is ook aan de universiteit in Tilburg een Marga Klompé-leerstoel. Bijzonder hoog leraarschap. En die hebben het initiatief ontwikkeld om nu... Ja, ja. Marga Klompé te vereeuwigen met die had... dit bronze borstbeeld. En helemaal tot slot, die mevrouw Hooman. had zij persoonlijk iets met, met Klompé, omdat ze de eerste vrouwelijke minister was, bijvoorbeeld. Of... Nou, zij heeft zich dus ook verdiept in de biografie van haar. Mm -hmm. En ze dacht: ja, dat is een goed, eigenwijze, mooie, goede vrouw. Want anders dan ja. had ik het niet gedaan. Nou, het is jammer dat de webcam kapot is, want anders konden we het laten zien. Ja, als het goed is, zetten we op de site natuurlijk, oh, ja, natuurlijk. een foto ja. uh, van, van het gebeuren. Ja, Anton de Goede, dankjewel. Ja. En dan nu ons juridisch panel dan Schuld dan, dan en dan Boete. Dan uh, met vandaag Paul-journalist ja. Paul Vuchts, Advocaat Richard Korver en Huub Willems, oud vice van het gerechtshof te Amsterdam. En nu plaatsvervangend raadsheer van de ondernemingskamer. En ook nog eens bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je moet het toch nog een keer uitleggen. Litigation, Corporate Litigation. Ja, dat ziet een beetje op de procespraktijk... rondom discussies in vennootschappen en ondernemingen. Als fusies overname. Beroemd is uh, de ABN AMRO-zaak van een paar jaar geleden. De discussie tussen de trio Santander Fortis. Dat ja. niet meer bestaat, zoals u weet. En uh, Royal Bank of Scotland, die wilde overnemen... terwijl uh, ABN AMRO, althans Groening, wilde fuseren met Barclays. En die strijd is gevoerd, ook wereldbekend geworden. En dat is zo'n voorbeeld van corporate litigation. Ja. Maar toch even voor alle goede orde, de bulk van de zaken is... als mensen samenwerken, is ruzie inherent. Hmm. En, en dat geldt ook voor uh, vennootschappen. Dus ook in het midden- en kleinbedrijf. Uh, veel discussies tussen vaders uh, en kinderen als er machtswisseling is. Of tussen de broers als ruzie krijgt. Omdat de ene net iets beter of slecht ja. doet dan de ander. Dus heel breed gezegd uh, een, een processueel gedoe. Juridisch gedoe rondom ondernemingen en vennootschappen. Ja, oké. Okay. Um, zojuist heeft de Amsterdamse rechtbank... Nee, de Arnhemse rechtbank... Ik ga nu dingen door elkaar lopen halen. Welke regel was dat nou? Uitspraak gedaan, in ieder geval in de zogenaamde Facebookmoord. Uh, twee jeugdigen die zijn veroordeeld wegens uitlokking van een Facebookmoord... die 14 januari gepleegd is op de 15-jarige Wincy Hou in Arnhem. En er is geëist uh, jeugddetentie en tbs. Maar ze hebben gekregen, ze zijn veroordeeld volgens het volwassenenrecht... En dat wordt Omgekeen. andersom. Ik ben ja. de zaak door elkaar aan er ah, was gevraagd. Uh, om een u ziet hoe dun, dun de marges zijn in dit vak. Nou. <laughs> nou. <laughs> er was gevraagd om een uh, behandeling volgens het volwassen strafrecht. Oh, ja, ja. uh, en dat werd jeugdstrafrecht. Want de ja. rechtbank heeft gezegd, nee, wij doen dat met een jeugd TBS af. En die is eindig. Uh, terwijl volwassen tbs, ja dat duurt net zo lang als dat de stoornis duurt. Uh, nou mm. is de een 16 jaar en de ander 18 jaar... Um, waarom is dan niet ervoor gekozen uh, uh, jeugddetentie voor de een en volwassen detentie voor de ander? Voor nou, de 18 jaar? Uh, kennelijk, omdat men vond dat uh, de omstandigheden van de zaak en de persoon van beide verdachten van zo'n aard was, dat daar op het jeugdstrafrecht van toepassing moest zijn. Je kunt 18, 19 en 20-jarigen ook berechten volgens het jeugdstrafrecht. En, en, en de rechtbank heeft daar redenen toe gezien, Kan je wel iets bij voorstellen als je ook naar de leeftijd van het slachtoffer kijkt? Dat heeft zich kennelijk toch allemaal afgespeeld rond 15, 16-jarigen. Met een 18-jarige daarbij. Ja, als die misschien iets beperkt is geweest of heel jong van geest is geweest... dan kun je dat ja. zo doen. Bovendien geloof ik ook dat het een rol speelt dat het feit natuurlijk eerder gepleegd is... toen hij jonger was en dat ja. je ook naar dat moment moet kijken. Ja, ja. Paul Vucht, degene die de moord gepleegd... Uh, heeft, die is wel via het volwassenrecht uh, veroordeeld, hè? Als ik het wel heb, wel. Maar ik heb de ja. zaak zelf niet gevolgd, dat moet ik je ook toegeven. Nee. Uh, ik schrijf voor een Amsterdamse krant en uh, Arnhem is voor ons een uh, entweg. Ja. ja, Huub Willems... Terwijl uh, het perol uh, toch pretendeert een landelijke krant te zijn. Dat zijn we ook, dat zijn oh, we. Ook. Ook. Ja. Ja. Dat ja. Is uh, uh, valt er iets aan te merken op dit fonds? Uh, op ieder geval valt iets aan te merken. Ik heb het nog niet gelezen, maar dat is een lastige beslissing... die je als rechter moet nemen als je op die grens zit... van jeugd voor voor strafrecht. Ja, Het enige wat je uh, maar aan moet nemen... is dat de rechters daar verstandig en goed naar gekeken hebben. En inderdaad tot de conclusie zijn gekomen... dat, dat van, laat ik zeggen... Uh, onvolwassenheid van die jonge lui sprake is. En als je dat echt oprecht meent, ja. dan ben je als rechter naar je opvatting... en naar je taak gedwongen om dan ook dat jeugdstrafrecht maar toe te passen. Um, uh, en dat is, ja, ik heb het één keer meegemaakt. Uh, een, echt een gruwelijke moord, verschrikkelijk. Um, op een oude man die uh, in een huis woonde en werd aangebeld door een stelletje jonge lui. Um, die werd inderdaad op een gruwelijke manier van kant gemaakt. Daar heb je geen goed woord voor over. Maar dat waren kinderen. En zes maanden was de maximumstraf. En dat hebben wij met knarsende tanden opgelegd. Maar dat is wel je verplichting dan. Als je vindt dat, inderdaad, dat een kind een kind is. Ja. ja. En de aard van het, het misdrijf hier is natuurlijk. Er was op, op Facebook waren beledigingen geuit. En daar ging het misdrijven om. Dan kun je ook al bedenken dat dat een vrij kinderlijke gedachte kan zijn geweest. Uh, hoewel ik de zaak niet inderdaad uh, nee. intensief heb gevolgd. Richard Korven, nogal uh, ten slotte. Moet je bang zijn voor copycat-gedrag? Dus een na nadoen-gedrag? Nou ja, dat zou je meer aan Corine de of zo moeten vragen. Ja, de, de, ja. de psychologen en psychiaters onder ons. Uh, ik weet het niet. kijk, uh, het is, uh, Facebook is een relatief nieuw fenomeen... zoals wel meer sociale media. Je ziet wel dat daar meer en meer gebeurt. En dat de politie daar ook nu meer op investeert... om ja. ook digitaal te surveilleren. En dat lijkt me. Niet onverstandig. Nee. Nee. Goed, we gaan even naar de passagezaak, die nooit meer ophoudende uh, liquidatiezaak, die in Amsterdam in Osdorp uh, speelt. Paul Vugt, jij was daarbij. Het was vandaag de laatste dag, maar het leek erop dat er geen eind aan zou komen. Dat klopt. Um, advocaat Barrix van der Werf van de beweerde wapenhandelaar Sjaak B. Die zei het mooi. Die zei: eerst leek toen we begonnen in februari 2009, leek november 2012 echt mijlen, mijlen, mijlen ver weg. Maar halverwege we het idee dat het nooit meer zou stoppen. Dus in die zin is het nog redelijk op tijd dat we nu toch uh, um, het laatste woord uitspreken. Het was vandaag de dag waarop de uh, verdachte nog één keer iets mocht zeggen, het laatste woord. Dat is ja. in de proces gaan. De, de verdachte zelf was. of de advocaten van de, de verdachte. verdachte? De verdachte. Ook advocaten hebben er natuurlijk weer overheen gepraat. Maar <lacht> het was de bedoeling okay. dat uh, de verdachte aan het woord zouden komen. Dat ja. is het einde van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak altijd. En, en, en wat is daarvoor, gezegd? Nou. Um, Eigenlijk heel opmerkelijk was het niet. Want uh, de te verwachte standpunten zijn ingedomen. Waar bijvoorbeeld Dino Sorel, een van de hoofdverdachten... heeft uh, uitvoerig uh, betoogd... dat hij niet begrijpt... Uh, dat uh, hoewel de rechtbank zijn voorlopige hechtenis... in deze zaak al heeft uh, opgegeven... dat de justitie toch uh, levenslang tegen hem heeft uh, geëist. Uh, Ali Aar... Uh, de uh, beweerde moordmakelaar... zoals het is gaan heten... Mm -hmm. uh, die heeft een mail laten voorlezen... Uh, door zijn advocaat Nico Meijering... waarin hij... Uh, zegt niet graag meer in Nederland te zijn... omdat je hier uh, op, de ge, uh, op de getuigenissen van een clown... Peter Maserpen, cliënt van mijn buurman, meneer Korver... op de getuigenissen van een clown in de bak kunt worden gegooid... en zelfs in de extra beveiligde inrichting in Vught... waar het uh, uh, tuchten was, uh, volgens hem. Uh, overigens was het opmerkelijk dat hij een mail heeft gestuurd... want uh, men gaat er wel vanuit dat hij... Uh, uh, vaker in het buitenland is dan in Nederland... terwijl ze zaak hier nog, uh, uh, nog loopt. Ja. En de krooggetuigen zelf, tot slot heeft uitvoerig uh, een uh, referaat gehouden waarin hij probeerde aan te tonen... en te onderbouwen dat hij uh, wel heel betrouwbaar is. En, mm -hmm. uh, en dat hij deze zaak totaal heeft uh, onderschat in het begin. Hij had niet verwacht dat hij zoveel in zijn woorden... vuiligheid uh, over zich heen zou gestort uh, krijgen uh, als ja. is gebeurd. En ik kan hem iets bij voorstellen, want deze zaak is natuurlijk... Uh, in alle opzichten buiten proportioneel gegroeid. En uh, hij heeft inderdaad uh, zowel in de rechtszaal als in de media uh, ja. nogal wat over zich heen gekregen. Maar ja, dat... Kijk, als je dat van een afstandje zou uh, kunnen voorspellen... als je kroongetuigen wordt en je uh, gaat in, in dit metier... Uh, zoveel mensen van uh, zoveel ernstige delicten uh, liquidaties uh, beschuldigen... had je ook kunnen vermoeden natuurlijk dat er... Uh, uh, kijk, het eerste ja. wat de verdediging doet, de advocaat doen is... proberen zo iemand onderuit te halen en ja. zwart te maken. Dat is uh, ja. part ja. of the game. Maar Richard Corva, van jouw cliënt heeft inderdaad nogal wat klachten geuit. Heb je daar iets aan kunnen doen eigenlijk? Nou ja, kijk, ik ben zijn civiele raadsman... Ja. Um, en daar heb ik mijn werk, denk ik, uh, uiteindelijk... Naar, naar heel veel gedoe uh, kunnen doen. Wat uh, heb je kunnen doen, precies? Ja, dat, dat, dat valt onder mijn beroepsgeheim... dus daar kan ik heel weinig over zeggen. Uh, mm. Ik kan het iets veralgemeniseren... in de zin dat uh, kroongetuigen... Die, die in een beschermd getuigenprogramma gaan... maken afspra afspraken. Ja, en die worden misschien niet altijd nagekomen. En als ze niet worden nagekomen, dan, dan, dan schakel je een advocaat in. Nou, het kost al heel veel moeite... om advocaat van zijn keuze op die zaak te laten zitten. Uh, er wordt ook door de Kamer nu onderzoek gedaan... naar de werking van de dienst uh, TGB, het Team Getuigenbescherming. De, de Kamer? Welke Kamer? De Tweede Kamer. De Tweede Kamer, ja. Um, en dat lijkt mij dat men daar eens heel ernstig naar moet kijken. kan ik wel zeggen, nu ik een aantal van die mensen heb bijgestaan. Ja, ja. Maar, ja, Paul... Nou ja, de rode draad in dit proces is natuurlijk geweest... en dat is een van de redenen waarom het jarenlang heeft gesleept... zelfs de inhoudelijke behandeling... Uh, was dat uh, voortdurend de, de conflicten tussen de kroongetuigen... en uh, het deel van justitie dat de getuigenbescherming regelt... Uh, ...werden ingebracht door de kroogtuigen in de strafzaak, in de inhoudelijke behandeling. En zo is keer op keer zijn er, dat heette het al steeds, dat er een bom werd gelegd onder het proces en zo. En dat bleek dan weer een blindganger te zijn. Uh, ja, maar ik heb begrepen de, dat de uh, openbaar ministerie vond dat hij zijn afspraken niet nakwam en vice versa. Dus ja, dat ja, het plot. inderdaad een civielrechtelijke... Nee, maar dat uh, conflict uh, ging in de, de strafzaak. De in, uh, afspraak, nee, maar wordt, ja, uh, ja, natuurlijk, maar wordt de afspraak nagekomen, ja of nee? En, ja. Dat heeft natuurlijk voor vele lenden gezorgd. En kan je daar wat over zeggen, Richard Corver, in hoeverre dat zo is... dat die afspraken niet is nagekomen? Nou ja, kijk, het is diverse keren min of meer stil komen te liggen... totdat er weer iets vlot getrokken werd. Het feit dat er iets vlot getrokken is, zou je kunnen afleiden... dat er iets niet helemaal goed zat. Nee. Maar ja, kijk, weet je, dat, dat zijn feiten die bekend zijn geworden... omdat La S en het OM daar zelf in de zittingszaal... mededelingen over hebben gedaan in het openbaar... Uh, maar verder zijn dat natuurlijk zaken... Ja, die eigenlijk helemaal niet in die strafzaak thuis horen. En daarom moet je je ook afvragen of je moet willen... dat het openbaar ministerie die in feite in tweeën gehakt wordt. En dan wordt gezegd, nou, we hebben een stuk OM... dat zorgt voor zijn bescherming en alle afspraken die daarmee verband houden. Ja. En we hebben een heel ander stuk van het OM... dat de inhoud van de strafzaak doet. Ja, ik weet niet of dat zo verstandig is. Huub Willems, wat is hier wijsheid in? Dat vind ik lastig, hoor. Weet u, het be het bewijst wat ik vind, je moet er niet aan beginnen als openbaar ministerie. Waar niet uh, aan uh, beginnen? Aan kroongetuigheid. Ik Dat wordt zo'n ingewikkeld Überhaupt. programma. En zeker in zo'n wereld. Er is net een kortje ding, geloof ik, in Den Haag gevoerd... door een van de verdachten. Die uh, heeft gevraagd om zijn opheffing voorlopige hekkenis. Omdat hij al zes jaar in voorlopige hekkenis zit... en vindt dat hij een oneerlijk proces ook verder krijgt. Um, uh, dat, dat is afgewezen, die vordering van deze verdachte. Maar van de andere kant is het toch, een, uh, ja, toch eigenlijk niet goed aanvaardbaar... Dat iemand zes jaar in een cel zit. terwijl de vraag: heeft u het gedaan? nog moet worden beantwoord. En dat heeft mede te maken met het feit van dit soort discussies rondom dit soort aangelegenheden. Het is geen sieraad voor het strafproces. Ik vind het ook niet dat het vertrouwen in de strafrechtspraak bevordert. Integendeel. En los daarvan. Um, ik heb altijd gevonden en vind nog steeds. en ik heb toch heel veel grote zaken gedaan. met wat ingewikkelde opzoekersmiddelen. Het klassieke recherchewerk moet het gewoon doen. En dat kan best, want dat kan de politie best. Maar men zoekt zijn heil in allerlei rare dingen. Uh, Waait een beetje over de oceaan naar deze kant. En, uh, van meer van de film en de televisie dan dat er over nagedacht is, en dan krijg ja. je dat soort gedonder. Ja. Maar heeft het ook niet te maken met het feit dat uh, het gedram over meer blauw op straat wat meer veiligheid zou geven, waarvan sommige mensen zeggen dat is onzin, je moet gewoon het rechercheapparaat uit uitbreiden, dat dat dan ja. al heel anders gelopen was? Ik vind was. dat twee verschillende dingen, meer blauw op straat en veiligheid, en dat hele gevoel over veiligheid, ja, daar wordt iedere keer een misleidende voorstelling van in de overheid over gegeven, dat is algemeen bekend, onderzoek ja. wijst uit dat het steeds veiliger wordt, toch wordt politiek bedreven op basis dat van onveiligheid, maar dat is een, een beetje een ander thema. Hier is de gedachte een ingewikkelde, inderdaad een grote onderwereld, ik heb ook het genoeg om ongeveer te weten hoe dat daar functioneert. Ja, um, dat dat dan de enige manier is dat, dat men elkaar verlinkt. Hè, en dan moet men het dan van hebben, omdat het anders niet werkt. Ja. Um, dat, dat, heeft, dat is geen algemeen maatschappelijk veiligheidsvraagstuk, maar de vraag hoe krijg je greep op inderdaad, de georganiseerde misdaad? Ja. Dat is ingewikkeld. En, maar dat ja. denk ik toch nog steeds. Dat je het, ja, het klassieke werk is meer dan deugdelijk en dit geeft alleen maar problemen. Ja, deze rechter gaat met pensioen, Paul Vugts. Zou een andere rechter het over kunnen nemen? Oh ja zeker, ze zitten uh, juist vanaf het begin in deze zaak vanwege de omvang al met vier rechters. Terwijl een meervoudige kamer drie rechters stelt normaal. Dus hmm. er heeft altijd een meegelopen. Uh, dus los van de vraag of dit uh, proces nog eens af te ronden binnen de termijn van de rechter. Kijk, de, de rechtbankvoorzitter Frits Lauwaers uh, die mag uh, uiterlijk januari nog uh, wijzen. Nu zo'n 29 januari is een datum bepaald waarop ze uh, weer een zitting hebben. En uh, dan gaan ze dan wel wijzen. Uh, dan wel bekendmaken wanneer, als het niet lukt, dan wel volgens wordt gewezen. Ik begreep vandaag weer dat, uh, maar misschien weet meneer Willems dat beter dan ik... Uh, dat je uh, 29 januari ook nog zou kunnen zeggen dat je uh, het onderzoek uh, sluit en twee weken later nog uh, uitspraak kan doen. Dat is in, in de meeste zaken is dat normaal. Twee weken uh, denken over een vonnis. En dus via die truc zouden we dat tot half februari hebben. Zou ja. mij slecht uitkomen, want ik heb mijn vakantie geboekt op in uh, februari... <laughs> omdat het dan uiteindelijk een keer klaar zou zijn. Ja. Maar, het is overigens over een truc hoor. Ik begrijp dat de heer Lauwers in januari jarig is. Ja. Uit uh, dit verhaal. Ja. nou En dat geldt dus inderdaad als uitgangspunt. De rechter die fungeert uh, op, de eerste, op de laatste dag van de maand waarin hij 70 wordt. En dan is een juridisch vraagstuk, dat speelt niet alleen in strafzaken. in strafreden is te regelen, maar bij het sluiten van de zaak... wordt er over veertien dagen gevonden geweest. Dat kun je niet uitstellen. Uh, maar uh, de rechtspraak is zeg ik dan toch maar uh, voor niet veel discussie vatbaar... dat als de rechter, uh, als de zaak is afgehandeld... op de dag dat de rechter nog mag functioneren... mag die vonnis meewijzen, ook al is dat later. Dus half februari met jammer voor je vakantie, als dat gebeurt, maar uh, er is niks mis mee, juridisch met een uitspraak dan. Ik oh nee, bedoel natuurlijk ook niet dat er iets mis nee. mee zou zijn, hoor. Alleen het is met deze zaak wel zo... we zouden eigenlijk in maart 2010... Uh, ja, nee, begrijp ik, hij zou dus niet kunnen meedoen... als het dan 1 februari de laatste zittingsdag zou zijn. Nee. Want uh, het, moet, het onderzoek moet wel gesloten zijn. Maar, maar dan krijg je om het verhaal dus rond te mee. houden, dan is nog wel altijd, er zijn er nog voldoende rechters... om uh, toch vondens te wijzen, alleen dan kan ja. hij het niet voorlezen. Ja, nee, maar, ja, dus dan, uh, die moet je moet ernstig rekening houden met een verpeste vakantie... want het onderzoek <laughs> moet namelijk wel gesloten worden. Ja, precies, ja. Ja, ja. Anders kan hij ja. geen vonnis wijzen. Dus als ja. er pas op 29 januari zitting is... dan ja. is de kans dat dat een vonnis is, is niet zo heel groot. Nee, maar zou er kunnen in theorie dat het dat pro toch weer wordt... en dat, dat het drie ja, maanden nee, kan niet, Nee, dat kan niet. Nee, als, als, wat ik nu hoor van heer Corve, als inderdaad nu al een zitting is aangehoord voor 29 januari... dan moet u uw vakantie nu opschorten. Ja. Dat is helder, want dat wordt dus een sluitingszitting. En ja, het is ten... uit te sluiten dat er, op die, die, dat er sluiting wordt... dat men even het rondje rond de kerk doet en dan met een vonnis terugkomt. dat tenzij ja. men zegt, van we hebben nog iets aangetroffen, we heropenen het onderzoek. Ja, dat ja, dat dat, maar dan verdwijnt wel sowieso. Ja. Nee, maar, dat, huh? dat bedoel ik ook, want ik bedoel, okay. maar in deze zaak is ja. altijd alles uitgesteld. Al die ja, dat, uh, dat is de andere formule dus, uh, dat uh, inderdaad uh, ja. men uh, tot de conclusie komt... dat er. Maar zo gesproken komt er inderdaad geen einde aan, aan die zaak. <laughs> ja, maar, nee, maar als ik het, zoals ik het begrijp, een beetje van afstand maar toch ongeveer toe systeemwerk denk ik, dat die in de, de mededeling wat sluiting onderzoek ja, en dat uit uitspraak over dagen. De kans op appel is natuurlijk levensgroot in deze nee, die zaak. Ja. Zeker, die is zeker. Ja, die is 100%. Die is, die is 100%. En hoe groot ja. is de kans op appel in de volgende zaak? Eh, tegen de oud-rechters Pieter Kalf, Vlaasj en Hans Westenberg. Die hebben gelogen over hun relatie... Uh, die zijn veroordeeld voor mijn aid. En dit heeft allemaal te maken met de Chipsol-zaak. Zij zouden mm -hmm. uh, re, uh, zakelijke relaties uh, bevoor, uh, bevoordeeld hebben. Laten we het hierbij laten, want het is een ingewikkelde zaak. Oh, oh, en ze sorry. hebben respectievelijk twee en vier maanden... voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen en 240 uur nee, werkstraf. Nee, haal, uh, wat, dat is het gevolg. dat is het eis, oh. sorry. Ja, wacht even. En, de rechter doet uh, nog een heel klein beetje mee in dit land. Steeds ja, minder, Nee, maar niet een heel klein beetje. Dat is de eis, hm. maar ja. voor mijn staat normaal drie maanden... Komen ze goed weg, meneer Willems. Uh, uh, dat kan ik niet zeggen. Uh, en het is ook niet waar wat u zegt. Uh, in de eerste plaats, het is een eis. dan moeten ze een beslissing op komen. Ja. En normaal drie maanden, dat kun je zo niet formuleren. Er zijn maximum, Wij kennen nog gelukkig nog het stelsel van minimum-maximum straffen. En daarbinnen binnen die bandbreedte wordt beslist. En dat hangt natuurlijk van een heleboel factoren af. Uh, wat is het type mijneet? In welke positie pleeg je die mijneet? Uh, als het een keiharde mijneet is, uh, rechtdoorrecht aan een strafzaak... Uh, waar iemand gewoon liegt over wat, er wat iemand heeft gedaan... terwijl die weet wat hij heeft gedaan... Gedaan, he, waardoor mm -hmm. een verdachte wordt vrijgesproken, of ten onrecht wordt voordeeld, dat is ook nog denkbaar, ja, dan, dan is het natuurlijk heel erg fundamenteel. Uh, en dan is drie maanden, uh, zou ik dan ook een wat aan de minimale kant vinden. Ja, maar, of, uh, ja? Hier, ja, ja weet u, het hele probleem van deze zaak vind ik toch langzaam, maar zeker dat helemaal uit het oog is uh, ver, verloren, waar het uit, aanvankelijk eigenlijk allemaal om te doen was geweest. Namelijk dat er een kort gedingvond het ten laste van poot is gewezen door Westenberg. Dus de, dat geïndiceerd zo zou zijn op. door vriendjespolitiek ja. aan de kant van... Uh, Hm. Ik heb begrepen dat het Openbaar Ministerie zelf daar vrijspraak van vraagt. Dat is ook natuurlijk bepleit. En als die vrijspraak er op dat komt... kan er al geen hoge beroep zien, de zaak Wilders. Ja. Het gaat dus dan alleen maar over uh, al of niet vriendjes eten en, en drank en zo. Ja. Uh, en ja, ja, laat ik het zo zeggen. Als, als, um, als het nog uh, Overigens nergens over gaat, maar ik heb gelogen over de vraag of ik me nu wel eens in de kroeg zit. Dan ja. denk ik dat het niet in een strafrecht thuis hoort, als je er heel veel van zou zeggen. Als het gekoppeld wordt aan de zaak waarover gaat, dan is het heel bedenkelijk. Maar als je dat los zou koppelen en dat gewoon eens ja. isoleert, ja dan is het toch een beetje de vraag: uh, waar hebben we het nog eigenlijk met z'n allen? Nou ja, over? Paul Vuster, wou ik jou ook vragen: is het niet een beetje zwaar om uh, liegen over een vriendschap Mijn eten te noemen? Nou ja, kijk. Uh, ik denk dat, dat justitie is uiteindelijk overgebleven met deze zaak. Meneer Willems zegt terecht, uh, er was een hele andere zaak uh, aan de grondslag. En het is uiteindelijk tot hier gekomen. Waar die drie maanden, naar ik begrijp, vandaan komen is... dat de officier heeft gezegd, normaal zou ik hier drie maanden voor eisen. Ja. Alleen er is zoveel publiciteit geweest en uh, ze hebben er zoveel last van gehad. En ze ja. hebben al via de achterdeur uh, de rechtspraak moeten verlaten. En daarom uh, kies ik voor een mildere straf. Dus daar kwamen de drie maanden ja, uh, ja, voor ja, mij vandaan. Ja. Richard Corva, is dat gebruikelijk om daar rekening mee te houden bij een strafeis? Ja, je houdt rekening met alles. Uh, dus ook met bijvoorbeeld overmatige media-aandacht. Uh, aan de andere kant, het is natuurlijk ook zo... dat gaat hier om rechters... Uh, die wel degelijk in het licht van een zaak bepaalde vragen zijn gesteld. Het kan wel zo zijn dat men zegt... wij pleiten nu, we requireren nu tot vrijspraak. Maar die vragen werden gesteld met een verdenking... Uh, zoals we die net bespraken. Ja, Als je dan liegt... Uh, het, ...het spijt me, maar dan denk ik... ...dat dat strafverzwarend zou en moeten zijn. Daar ben ik, bedoel dat bedoel bedoel bedoel als ik wat... het mee eens. Ja. Op ja. zichzelf. En voor uh, de rechtspraak uh, is dit een, een ramp natuurlijk. Voor het vertrouwen in de rechtspraak... ...zijn dit soort zaken uh, zijn rampzalig. Dat, uh, dat is, nou, ik weet niet of, wel... dat, of dat waar is. Um, uh, uh, Iedereen van ons vindt het verschrikkelijk dat dit gebeurt. Er is geen twijfel over mogelijk. Maar ik heb toch niet de indruk dat nu in zittingzalen bijvoorbeeld. Want dan zou het moeten blijken dat, dat advocaten of partijen tegenover de rechter zittend of staand zouden zeggen. Ja, maar ik geloof nog niet meer dat het daarna nou allemaal goed gebeurt. Nee. Het is toch wel het incident van deze twee heren. En je uh, kunt er van alles over zeggen. Maar dat de rechtspraak daar in algemene zin nu op achter. Uh, anders dan. Nou, dat in zei toch ik. zeg het, het vertrouwen in de rechtspraak door. Uh, ja, uh, uh, ik weet het niet hoor. Uh, nou ja. dus, dus ja, uh, af en toe komt ook dat het bijvoorbeeld de dingen doet... maar ik heb nog steeds vertrouwen in mijn medicus. Zo, dat, dat mm -hmm. idee. En ik denk en, dat de meeste mensen nog wel steeds vertrouwen... in het goed functioneren van de rechter hebben. Een hele laatste korte opmerking. Je, je kunt misschien wel vertrouwen hebben in personen... maar het instituut nee, leidt wel schade door dit soort van zaken. Oké, dat waren de laatste woorden van Richard Korver, advocaat. En ik bedank Hu Willems, oud-vicepresident van het Rechtshof Amsterdam... en Paul Vughts, parooljournalist. Dit was het einde van uh, Schuld en Boete... Daarmee ook het einde van de villa, maar niet van de radio... want straks gaan we fijn door met het Radio 1 En daar zit voor hier... Tim Overdiek. En straks samen met mij Lucelle en met in Den Haag uh, parlementaire verslaggevers die in de ene hand hun microfoon vasthouden en in hun andere hand een rekenmachientje. Want het draait vanmiddag om bedragen, om koopkrachtcijfers, om doorrekeningen. Hebben we een akkoord? Het, uh, nou ja, er komen cijfers. Bij, nou, nog niet hoor, maar we zijn er wel. Uh, de doorrekeningen van het oude en het inmiddels aangepaste regeerakkoord. De druk staat behoorlijk op de ketel, met natuurlijk morgen dat debat in de Tweede Kamer over het regeerakkoord. Genoeg gaande in Den Haag, maar ook daarbuiten genoeg aan de hand, dus Blijf luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg er van door Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester Adema van Veghel voorzag geen problemen met het kickboxgala. dat gisteren in haar gemeente werd gehouden. Er waren geen aanwijzingen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig waren, zegt ze. Op het gala in Zijtaart bij Veghel ontstond gisteravond ruzie en werd geschoten. Een man van 35 kwam om het leven, en een aantal mensen raakten gewond.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 In Kenia zijn zaterdag zeker 32 politieagenten omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Ze werden gedood door zwaar bewapende veedieven die door de politie werden achtervolgd. Veedieven zijn lid van een stam in het noorden van Kenia. Die hadden vee gestolen bij een andere stam. Het Openbaar Ministerie loopt 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot het oplossen van de moord op een vrouw van 67 in Oosterwolde in Friesland. Die werd in september doodgevonden in haar huis. Afgelopen maanden zijn tientallen tips binnengekomen, maar de moord is nog altijd niet opgelost. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb Verkeersinformatie met 14 files, totale lengte 44 kilometer. En de meeste files bij Rotterdam en Utrecht is de avondspits zo zoetjes aan begonnen. Opvallende file op de A58, Tilburg richting Breda door een vrachtwagenongeluk tussen Bavel en Knopert galder staat 6 kilometer. En bij Knopert galder is ook de rechterrijstrook dicht, verkeer richting Breda. Kan omrijden bij Knopert sint Bos door te rijden via de noordkant van Breda gaat u via de A27, A59 en de A16. En er was ook een ongeluk gebeurd op de A73, maar richting Nijmegen. De weg is dicht bij Linnen... en uh, u wordt daar over de vluchtstrook geleid. Dutchlease bestaat 40 jaar, en dat vieren we. Daarom maakt iedereen die nu een nieuwe auto bij ons liest kans op een jaar lang een Volkswagen-up... met maar liefst 100% jubileumkorting. Oftewel, helemaal gratis, want wie jaren is tracteerd. Ga dus snel naar Dutchlease.nl en maak kans op die gratis-up.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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedemiddag. VVD en PvdA puzzelen met alle getallen. Ze hebben nog zo'n 21 uur de tijd om tot een compromis te komen. Want dan begint het Kamerdebat over het regeerakkoord. We praten vanmiddag over de problemen rond het kickboksen... met een oud kickbokser en tegenwoordig commentator van de sport. Dit is natuurlijk naar aanleiding van de schietpartij... op een kicks kickbox gala in Zijtaart. En we volgen het spoor van een afgekeurde auto van een sportschoolhouder uit Twente. Zijn auto dook opeens op bij de opstandelingen in Syrië. Licht op deze zaak tussen nu en half zeven vanavond. Sinds vanmiddag twee uur wordt in het torentje weer onderhandeld over het regeerakkoord. De kopstukken van VVD en PVDA zoeken naar een alternatief voor de omstreden zorgpremie. Op het binnenhof staat politiek verslaggever Margreet Boer. Margreet, wie heb jij daar allemaal naar binnen zien gaan? Nou, wie we niet naar binnen hebben zien gaan... maar die in ieder geval binnen zit, is natuurlijk premier Rutte. Uh, Diederik Samsom zit hier binnen, de partijleider van de Partij van de Arbeid. Uh, Zelstra, Halbe Zelstra, de fractievoorzitter van de VVD... hebben we hier iets voor tweeën naar binnen zien gaan. Uh, wie ook binnen zit, is uh, Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën. En Lodewijk Ascher. En zij, met z'n vijf moeten dus zorgen ja, voor uh, een, een, een nieuwe maatregel... die voor beide partijen wenselijk is. Hè? Want die inkomensafhankelijke zorgpremie, dat gaf heel veel gedoe... Dat gaf woerende VVD-leden. Nou, dat plan eh, is onhaalbaar gebleken. Ze hebben nieuwe oplossingen bedacht vorige week al. En die zijn dit weekend doorgerekend. Om twee uur lagen hier de cijfers van het CPB... die die doorberekening heeft gedaan, op tafel. Ja, en vanaf dat moment zitten ze hier binnen. En Lodewijk Asje die zo rond tweeën hier binnenkwam... die was bij eh, aankomst eigenlijk nog redelijk hoopvol. Nou, we hebben natuurlijk uh, vorige week ook gepraat en nu praten we door. En ik ben vrij optimistisch, meer kan ik nog niet over zeggen. Hoe lang wilt u ervoor uittrekken? Uh, dat, uh, dat is niet aan mij, maar zolang als het nodig. Dat u vandaag wel wel ja, overeenstemming moet bereiken, want morgen is dat debat over de regeringsverklaring. Dus pas overeenstemming als die er is. Dus uh, niet aan mij om nu deadlines te stellen, maar ik ga vol goede moed het gesprek in. Houdt u er rekening mee dat het debat uitgesteld moet worden? Uh, de Kamer gaat over de, de Kameragenda. Ik ga nu gewoon het gesprek in. Ja, Lodewijk je gaat het gesprek in. En ja, in dat gesprek zit hij nog steeds. Want vanaf dat moment hebben we hier buiten... bij het ministerie van Algemene Zaken... van niemand meer iets vernomen. Nee, zolang als nodig is, zei hij. Uh, gaan de fracties er ook nog over vergaderen? Want dat was de vorige keer natuurlijk een beetje een pijnlijk punt... dat er opeens uh, onverwachte opstand kwam. Ja, die gaan er zeker over vergaderen. En in de gangen van de Partij van de Arbeid en de VVD... zijn alle Kamerleden ook aanwezig. Ze zitten achter hun computers... Te wachten eigenlijk uh, tot ze bijeengeroepen worden voor de fractievergadering. Maar ja, dan zal eerst hier in dat torentje van uh, Rutte duidelijkheid moeten zijn over de keuze die hier gemaakt is. En dan komen de fracties bij elkaar. En er is ook al gezegd dat ze uitgebreid de tijd zullen nemen om uh, uh, de cijfers te beoordelen. Want ja, de vorige keer is inderdaad slecht bevallen. En dan hebben we het over de cijfers van het CPB waar nu uh, naar gekeken wordt. En het nieuws gaat snel in Den Haag, want uh, 7-8 minuten geleden in Den Haag... werden de cijfers van het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting bekendgemaakt. Cijfers die uh, kunnen uitwijzen wat de koopkracht-effecten koopkracht zijn, zouden zijn... als het kabinet de zorgpremies Inkomensafhankelijk zou maken. Beetje achterhaald natuurlijk, want we zijn Den Haag bezig met die andere plannen. Maar goed, de Tweede Kamer had erom gevraagd. En dus luistert Peter van der Meerschat. Goedemiddag. goedemiddag. Van de Economie-redactie keurig mee naar die presentatie van het Nibut. En je hebt gekeken naar die cijfers, Peter. Hoe zouden de cijfers zijn uitgepakt voor die middengroepen? Zeg maar de groep waarover de VVD-leden zich zo druk maakten vorige week. Ja, daar was heel veel commotie over. Nou, wat het Nibut nu heeft gedaan, is die hebben 100 voorbeeldhuishoudens genomen. Die hebben het allemaal op een rijtje gezet. Wat verandert er nu tussen 2000 12 in het maandinkomen, wat mensen nu hebben, naar het maandinkomen in 2017. Dus over nou goed, laten we 2013 nemen, over vier jaar. En dan blijkt eigenlijk dat um, uh, die hele commotie misschien wel een beetje van niks is geweest, want dat uh, de inkomensverschillen uh, helemaal niet zo rigoureus anders zijn dan uh, vorige week uh, werd uh, gesuggereerd. De meeste twee verdieners die gaan erop vooruit, ongeacht of dat ze nou kinderen hebben. Pas als het inkomen hoger is dan 75.000 euro, dan daalt de koopkracht tussen 2012, wat ze nu hebben dus, in 2017. Een voorbeeld even. Uh, twee mensen die werken. De ene verdient 30.000 euro, de andere verdient 20.000 euro. Die gaan er 2,1 op vooruit. Dat betekent dat het verschil tussen nu en in 2017... 75 euro per maand is, wat ze dus meer hebben. Iemand die 75.000 euro verdient en heeft een partner die verdient 30.000 euro... die gaat er 5,1 op achteruit. Dus die verliest over vier jaar... 294 euro per maand. En het dat verschil... is de groep waar Diederik Samsom al van zei, hè? boven Iedereen... dat inkomen ga je er 4 à 5 procent op achteruit. Precies. Het, hoe kan het nou dat, dat er zoveel verschil zit tussen die cijfers die vorige week uh, ja. de minister van uh, Sociale Zaken bracht, uh, minister Asje, en wat het Nibud nu doet? Het Nibud berekent ook allerlei toeslagen en veranderingen daarmee. En dan kom je dus uit op al die verschillen en blijkt dus eigenlijk dat die dingen best wel meevallen. En met die, met die cijfers in de hand kijk dan eens naar de, de, de mensen met de Laag inkomen. Um, uh, op bijstandsniveau bijvoorbeeld. Ja, daar, dat valt dan net weer de verkeerde kant uit. Um, want de bijslag wordt aangepakt. Ik neem nu even het voorbeeld van iemand met een, met een bijstanduitkering en één kind. Een alleenstaande ouder. Die verliest, en dan moet ik even uh, uh, goed kijken, uh, ongeveer 100 euro. Dus hey, wat hij nu heeft, ten opzichte niet van wat 2017. De wilde. Nee, maar dan heb je dus te maken met een lagere bijstandsuitkering... en allerlei toeslagen waarin wordt geschrapt in de plannen van het kabinet. En dan kom je dus daaruit. Dus dat is, een, dat is misschien wel een effect dat de Partij van Arbeid nou weer niet had gewild. Want die wilde nivelleren. Peter van de Meerschat, over de meest recente cijfers van het Nibud... ze zijn bekendgemaakt. maar dat je verder gaat spitten en kijken. En als er nieuws in zit, dan horen we dat graag van je. Zeker. Dan gaan we nog even terug naar Margreet Boer. Margreet, als jij dit zo hoort... Uh, dit hebben ze natuurlijk in het torentje ook gehoord... Zie jij ze er dan nog voor aan om te zeggen... ach, laten we het toch maar doen zoals we het eigenlijk hadden afgesproken? Of is dat politiek gezien een brug te ver? Nou ja, dat laatste in ieder geval, denk ik. En een teken aan de wand is ook dat minister Schippers van Volksgezondheid hier niet binnen zit, zover wij weten. En dat betekent dus ook dat er niet meer gerekend wordt met uh, die inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar dat het dus duidelijk via belastingconstructies gaat. Dus dat men echt een andere tour op is. Omdat de staatssecretaris van Financiën wel binnen is. Ja, en uh, dan krijg je dus toch weer andere koopkrachtplaatjes. Maar in ieder geval weten ze hier zeker dat het een hele moeilijke uh, situatie is. Want ze zijn toch al een behoorlijke tijd bezig. Ja, en hoe Gaat de Kamer nog iets doen met die Nibud-cijfers? Of zegt ze nou bedankt, maar het is inmiddels achterhaald? Nou ja, de Kamer gaat nu echt uh, eerst afwachten waar het kabinet mee komt. Want ze moeten toch weten waar ze mee te maken hebben. En die Nibud-cijfers zullen ongetwijfeld in de debatten uh, aan de orde komen. Want de Kamer kan het altijd gebruiken, linksom of rechtsom... om het kabinet ermee om de oren te slaan. Maar ze moeten natuurlijk ook weten wat echt het beleid gaat worden... wat de regering wil gaan uitvoeren. Margreet Boer, uh, voor dit moment dank je wel. Later deze uitzending horen we wellicht meer van jou. En ook. Peter van der Meerschout, dank. In Zijtaart is de omgeving van het klooster... waar het kickboxschalen gisteravond werd gehouden... nog helemaal afgesloten. De politie is nog volop bezig met het onderzoek... naar de dodelijke schietpartij. Burgemeester Ina Adema vertelt hoe het zat met de vergunningen. Er is een evenementenvergunning uh, verleend. Er is ook van tevoren advies gevraagd aan, uh, aan de politie. Uh, dit evenement heeft een aantal keren vaker plaatsgevonden. Dit is de derde keer dat het heeft plaatsgevonden. De afgelopen keren waren er geen uh, vermeldenswaardige incidenten. En in die context uh, is er geen reden geweest om uh, deze vergunning niet te verstrekken. Mm -mm. En hebt u ook bepaalde veiligheidseisen gesteld daarin? In die vergunning? Uh, er zijn ook veiligheidseisen gesteld. Uh, Zoals? Mensen uh, die als beveiliger aanwezig moeten zijn bijvoorbeeld. Poortjes? Dus nee, dat soort zaken zijn er niet in opgenomen gezien het, de omvang van het, van het evenement. Het was een klein evenement en dan hoeft dat niet, bedoelt u? Want landelijk zeggen ze, doet maar bij elk kickbox evenement... Uh, wat ik net heb aangegeven, uh, het is uh, beoordeeld uh, op de manier zoals dat uh, hier te doen gebruikelijk is. Er is gevraagd of er uh, risico's aan, uh, aan kleven. We hebben niet voor niks ook een politieadvies uh, uh, gevraagd. En dat is de context uh, waarin uh, de afweging heeft plaatsgevonden en uh, dat er eisen zijn gesteld. Die mensen die organiseren dat hier is een plaatselijke club... Klopt. zitten in zakkenas, want ze zijn ja. bang dat het de volgende keer niet doorgaat. Hebt u daar al zicht op? Ik heb daar op dit moment nog geen zicht, zicht op. Ik weet wel uh, dat er een landelijke federatie... Uh, op het gebied van uh, Oosterse Gevechtskunst bezig is... met uh, uh, uh, een voorwaardenpakket. Ik heb ook begrepen dat dat uh, begin volgend jaar naar, uh, naar buiten komt. En uh, ik vind dat een heel geschikt moment om uh, uh, te bekijken... hoe dat maatregelenpakket eruit ziet. En ik zal natuurlijk ook... ...onze ervaring vanuit hier inbrengen in dat gesprek wat gaande is. Want vooral een aantal Noord-Hollandse gemeentes hebben dat gesprek opgepakt... ...en die organisatie opgepakt. En uh, daar haken wij graag op, uh, op aan, o, gezien uh, de ernst van de zaak ook natuurlijk. Aldus de burgemeester wordt vervolgd dus. Dan is het de vraag of de politie al wat wijzer is geworden sinds gisteravond. woordvoerder voor de passier. Ja, wat wijzer. Dat is misschien een groot woord. We hebben ondertussen natuurlijk wel op een rij uh, uh, hoeveel personen waar we mee te maken hebben. We hebben te maken met uh, vijf personen, waaronder het uh, dodelijke slachtoffer. Dat zijn alle inwoners van Vechel. Een leeftijd tussen uh, uh, 26 en 37 jaar. Dus we hebben één dodelijk slachtoffer, twee zwaar gewonden die ook verdachten zijn en twee andere verdachters. Even kijken. En die, die doden, dat, dat is gewoon een slachtoffer en verder niks. Had, had die iets met die anderen te maken? Ja, dat is niet aan mij om erover te oordelen. Voor ons is het een slachtoffer van een misdrijf en daar gaan we mee aan de slag. De andere drie of vier zijn, zijn verdachten, zeg maar. Dus daar gaan we allemaal mee aan de slag. Maar hoe hun onderlinge uh, relatie is, daar ga ik voor de rest niet over uitweiden. U weet het wel? Uh, ik zou de conclusie trekken uit hun naam. Maar ja, of dat zo is, dat ik, ik ben niet bij de gemeente geweest om het allemaal te checken. Ja, ja. Het is familie dus? Daar ga ik vanuit. Um, dat liggen er een stel in het ziekenhuis. Um, hoe is het daarmee? Uh, nou, die zijn zwaar gewond. Dus wat dat betreft, hoe... ze zijn, ze zijn uh, de eentjes uh, door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht... en de andere heeft zich op een later moment in het ziekenhuis gemeld met verwondingen. En ze liggen niet voor niks in het ziekenhuis, dus dan zijn ze gewond. En hoe ernstig, ja, dat is voor de rest voor het ziekenhuis. Dit is een uh, zeer merkwaardige zaak. En er is in het land al heel wat te doen over dat kickboksen. Um, is dit misschien een moment om uh, enigszins door te pakken qua justitie? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik ken niet alle ins en outs van de zaak nog, die hoef ik ook niet te weten. Maar wat ik wel weet is dat dit misschien ook wel ergens anders had kunnen gebeuren. Just. Misschien heeft het helemaal niks met het kickboxen te maken. Heeft oh. het gewoon te maken met het feit dat uh, een paar mensen ruzie met elkaar krijgen? En dat op deze manier. Uh, Toevallig uit... tijdens het kickboxen in zijtaart ja. Ja. uit gaan vechten? Dus ik vind de conclusie om te zeggen dat het met kickboxen te maken vind ik erg uh, voorbarig, er moet ik eerlijk toegeven. Anders de woordvoerder van de politie in gesprek met Trudy van Rijswijk. Eén van de vier aangehouden verdachten is de 32-jarige Ali D. Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek. Ali D. werd eerder veroordeeld vanwege een schietpartij... in het ROC in Veghel in 1999. Daar vuurde hij 14 kogels af en verwondde hij vijf mensen. Het ging destijds om eerwraak. De nozem en de non. Dat hitje uit het verleden. Misschien kent u het nog wel. Nou, de maker wordt geëerd. Straks meer daarover. Eerste verkeersinformatie bij de AWB zit vanmiddag. de hart. Goedemiddag Hermin. Goedemiddag. Ja, waar het, uh, waar het nu niet zo heel uh, snel gaat, dat is op de A58. Er is een ernstig ongeluk gebeurd bij Knoop het Galder, Tilburg richting Breda is het dan. Uh, de rechterrijstrook is dicht bij knooppunt Galder. Er staat ook een file tussen Geels en Knoop het Galder van 7 kilometer. Verkeer richting Breda kan het beste omrijden uh, bij knooppunt sint Annabos door via de noordkant van Breda te gaan, via de A27, A59 en de A16. En daardoor uh, door dat uh, ongeluk loopt het ook vast op de a 27 golkom richting Breda. Tussen Breda en Knopensint-Anbos staat nu 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een mooi opgemaakte folder van je opleiding, digitaal of op papier. Daar verwijzen hogescholen naar als je bezig bent een studiekeuze te maken. Maar de informatie in die folder is vaak onvoldoende. Dat zegt de Landelijke Studentenvakbond. Ze hebben de folders onderzocht, ze vinden ze vaak zelfs misleidend. Verslaggever Arno Leblanc is op de hogeschool die het slechtst uit deze test komt. Dat is Fontis in Eindhoven. Hallo eerste Eerstejaars allemaal? Uh, nee, tweedejaars. Hoe vond jij de voorlichting toen je hier kwam studeren? Ja, niet zo goed eigenlijk. Ik moest zelf uh, zeg maar open dagen kijken, zo vanuit mijn middelbare school. Mag ik zeg maar, jij ja, zoekt het maar een beetje uit. Ben je ook voorgelicht over dingen bijvoorbeeld als hoeveel ga je verdienen? Hoeveel kans heb je eigenlijk op een baan? Ja, kans op een baan zeggen ze wel over, maar hoeveel je gaat verdienen, uh, totaal niet. Dit zijn die volletjes hier, hè. het ziet er allemaal heel mooi uit.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 waarna hebben die volletjes liggen? Nou, uiteindelijk, als ik kijk naar het onderzoek van de, LHCB, gaat dat de precies legt het de vinger op de zere plek van op welke manier kunnen wij ervoor zorgen... in brede zin als sector dat wij goede objectieve voorlichting geven... en dat voorlichting een onderdeel is van het totale studiekeuzeproces... van onze studenten en onze aankomende studenten. En daar is een volder een onderdeel van, maar veel belangrijker nog zijn de meeloopdagen... De oude voorlichtingsdagen, chatsessies die wij mogelijk hebben met studentenadviseurs. Al dat soort zaken dragen eraan bij dat de student al zijn vragen erin kwijt kan. En vervolgens ook echt de goede keuze kan maken. En dat kan zijn bij Fontes, maar dat kan ook heel goed zijn bij een van de andere hogescholen in deze regio. Kai, okay, je bent voorzitter van de LSVB. Ja, mevrouw Meijer zegt: Het is ook gewoon de bedoeling dat mensen ook naar voorlichtingsavonden komen. Voorlichtingsavonden zijn heel belangrijk. Alleen als je als student of als scholier nog een keuze wil maken, dan is het heel belangrijk dat je een aantal objectieve dingen gewoon kan zien in een folder, zodat je weet waar je naartoe moet. Bijvoorbeeld, hoe krijg je les? Krijg je in een grote groepen les? Krijg je colleges of krijg je juist werkgroepen? Heb ik later wel een kans op een baan? Waar kom ik überhaupt terecht met dit diploma? Dat zijn zulke essentiële dingen. Die moeten er gewoon in staan. Tom de Graaf van de, de HBO-raad. Hoe vindt u over het algemeen die voorlichting die op hogescholen gedaan wordt? Ik heb niks tegen mooie folders, zolang ze een redelijk goed beeld geven... van wat die hogeschool te bieden heeft. Als dat beter kan, en het moet beter, dan moet het ook vooral gebeuren. Er hebben een aantal hogescholen eh, al enige tijd geleden... het initiatief toegenomen om een zogenaamde bijsluiter te ontwikkelen. Ik zou graag willen dat het wordt uitgerold naar alle hogescholen. Zodat eh, daarmee ook een soort standaard is van de informatie... die mensen tot zich kunnen nemen. Daar zeg ik overigens bij. Het gaat over studenten voor het hoger onderwijs. Dat studenten ook een verantwoordelijkheid zelf hebben... om goed te kijken, te vergelijken en alle informatie te zoeken die ze maar kunnen vinden. Tom de Graaf hoorde u als laatste. Het complete onderzoek naar de voorlichting van scholen... kunt u vinden op nos.nl. Stien van Wijf, tijd is voor Gerrit Imstra. Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, Gerrit, beetje bij beetje hebben we vanmiddag... een heel groot grijs wolkendek vanuit het westen zien binnendrijven. Uh, is het hele land inmiddels aan het zicht van de zon onttrokken? Nou, nog niet helemaal. Ja, het wordt nu snel donker. Uh, maar in het noorden waren nog opklaringen. En, uh, maar goed, uh, ook daar zal de bewolking gaan toenemen. Want er komt een, uh, een front dichterbij vanuit het westen. Is het front van de lange adem voor de komende dagen? Ja, dat heeft toch wel wat gevolgen. Want uh, in de eerste plaats natuurlijk bewolking. En ook uh, vanavond en vannacht gaat het wat motregenen vanuit het westen. Morgenochtend kan dat ook nog het geval zijn in het noorden en oosten van het land. Maar achter dat front komt ook wat vochtiger en wat zachtere lucht onze kant op. Dan zou je zeggen van nou, het is wel lekker, dan is het niet zo koud. Mm. Maar dat heeft wel tot gevolg uh, dat de kans op mist groter wordt. Meer vocht in de lucht. De zon is tegenwoordig zo zwak dat die eigenlijk niet meer voldoende is om de boel te verdampen overdag. Dus dan blijft, uh, ja, dan, als er dan s'nachts mist ontstaat, dan is de kans groter dat het overdag blijft hangen. En dat kan dus uh, later deze week, is daar toch wel een uh, grote kans op. Juist omdat vandaag dus die lucht wat vochtiger gaat worden. Om toch even wat positiever uh, te worden, Gerrit, fantastische herfstkleuren zijn er te zien. Al enige tijd. Ja. Hoe lang houden we die nog, die herfstkleuren? Nou ja, dat hangt er een beetje van de mist af natuurlijk. Kijk, uh, als de zon ja. er zich doorbreekt... Gerrit, niet verpest, hè? Uh, nee, maar dan, dan blijft de komende week... Uh, die zoiets... mist is toch niet zo dicht, of wel? Nee, maar als de zon schijnt, maakt het wel heel veel uit voor de, de, de manier de waarop je die kleuren tuurlijk, uh, ziet. De kleuring, uh, Maar. Um, Um, ja, die, die bladeren die blijven nog wel uh, een tijdje hangen. Want er is maar heel weinig wind de komende dagen. Dus uh, als de zon even doorbreekt. Genieten. Het bos in. En dan gaan de blaadjes vallen en dan gaan ze rotten en dan wordt het toch weer grijs en dan wordt het winter. Dankjewel Geert. from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 And you know, I made some friends along the way. Oh, yes, yes. And everywhere I go, I got a place to say, yeah. oh, and I still got a whole world to see. Traveler and number one, Sean Berry. Cornelis Vreeswijk, dat is een zanger die 25 jaar geleden overleed. Hij woonde lange tijd in Zweden en werd vooral daar beroemd. De Nozum en De Non en Veronica zijn twee liedjes die in de jaren 70 in ons land bescheiden hitjes waren. Vreeswijk werd geboren in IJmuiden en IJmuiden eert hem vanavond in de Stadsgouwburg. Oké, okay, ja. Een beetje blijft daar. Ja, ik snap het ik ben Jack Vreeswijk en ik ben de zoon van Cornelis en, uh, nou Ik ga in de voetsporen van mijn vader. De stad Schouwburg-Velzen gisteravond. De repetities voor het eerbetoon aan Cornelis Vreeswijk zijn bezig. en Op het podium staat onder andere zoon Jack... die dus in de voetsporen van zijn vader wil treden. En Dat betekent heel beroemd worden in Zweden. Hij ja, is enorm succesvol. Ongelooflijk. In, uh... Heeft hij daar veel hits gehad? Ja, ik, weet, ik, ik kan het niet meer, uh, niet meer tellen. Dus, uh, 20 misschien, 25, ik weet het niet. Maar niet in Nederland. Hij probeerde het wel. Probeerde wel hij heeft, ik denk dat hij een, vijf plaat in Nederland gedaan heeft. Hij heeft het wel geprobeerd, maar het is niet gelukt. De eerste plaat is wel hartstikke goed gegaan. Maar daar heeft hij ook een, een gouden plaat voor gekregen. Plaat hij nou Plaat hij nou ook? Dus, maar de andere, ik weet het niet. Ik weet niet waarom eigenlijk. Toch kennen veel mensen wel dit liedje. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen en de nom. Van de nozem en de nom. En dat hij vooral met dit liedje in ons land bekend is geworden... is eigenlijk jammer, vindt Maarten van Roosendaal. Zelf succesvol in het theater. Hij zingt vanavond vier liedjes van Cornelis Vreeswijk. Ja, toen was de liefde daar... Vreeswijk heeft samen met anderen, hoor, maar hij is daar het meest eigenwijs in geweest. Uh, de, de Nederlandse muziek verrijkt met, uh, met onvervalste blues. Dat was toen een beetje een truttige, uh, zo begin 60 jaren en zo. En samen met meer. Maar Vreeswijk vind ik daar echt wel een he heel erg belangrijk in. Dus de boel afgestoft. Dus die kwam opeens met Jim croce achtige dingen aan zetten. Met, uh, Zoals dingen als Jantjes, Blues en zo. Ook echt een, uh, een protestzanger in, in een gedeelte van zijn werk. Dames, heren, burgers, mensen, zeg wat zegt u van het weer. Cambodja is verdwenen, Vietnam is er haast niet meer. En als u nu aan mij vraagt of de wereld zal vergaan, dan verander ik van toon en pleng en traan. Ik denk dat het toen het spelen ook veel moeilijker was. Het was toen ook vaak veel artiesten op één avond. Het was toen nog steeds allemaal amusement. En toch, 25 jaar later, zie ik dat er uh, televisiedocumentaires over hem zijn gemaakt. Dat er een straatraam is vernoemd. Dat het zelfs een fietsroute is. En dus een, een gala voorstelling. Hoe kan dat dan? Ja, omdat die toch heel erg belangrijk is. Sap dus je, kijk, niet alles hoeft gemaakt te worden voor iedereen. Snap dus je? Voordat het goed is. Het, het tegenovergestelde is vaak waar. Uh, ik denk, het lijkt mij sterk dat wij over 25 jaar een Jan Smit-gala hebben. Dat lijkt me niet logisch. Uh, ja, als iedereen weer lekker een avondje mee wil zingen, snap je. Maar dat blijf je gewoon op de kermis horen. Of uh, in een kroeg of zo. Maar uh, voor Vreeswijk is het ook interessant uh, dat dat werk blijft leven. Omdat het ook, het blijft ook gewoon overeind. Het is, uh, het, het gaat ergens over. Omdat we onder de sterren staan. En wij elkaar er wel mogen. Kus ik je lippen onder de maan. En kijk je diep in je ogen. En dan weet jij je opeens geen raad. Omdat je hart zo onrustig slaat. Het droeve feit Marjolein is. Dat liefde niets meer dan schijn is. Hoe zou je hem in één zin, als dat kan, willen omschrijven? Een hele uh, uh, stoere, eigenzinnige liedkunstenaar. Ja, een lonesome cowboy. Hè? Omdat de liefde dan dood is. Verslag van Rinkkamer over Cornelis Vreeswijk. Vanavond, dus een eerbetoon in IJmuiden. Onder andere Maarten van Roosendaal, Velofsky en Jack Vreeswijk zingen daar nummers van. Cornelis Vreeswijk. Na vijf uur gaan we natuurlijk terug naar Den Haag... waar de verslaggevers een oor te luister leggen bij het, bij het Binnenhof. Om te kijken of de regeringspartijen inderdaad al akkoord zijn... over die nieuwe cijfers van het CPB. En we gaan even kijken hoe er in de Tweede Kamer wordt gereageerd... op die cijfers van het Nieuwe We gaan de helderheid scheppen na vijf uur. Today. Nu mag de VVD en je zult gaan merken over twee jaar... als de PvdA er niet uitkomt met bijstandskortingen of met de WW. En dan zeggen ze, nou jullie zijn toen aan de beurt geweest. Nu is het onze beurt, wij mogen hem ook openbreken. Vanavond om half negen op Radio 1. Het is wel een soap. Ik ben niet zijn liefje, hè? Niet ook nog. Nee, nou, het is gewoon niet. We leggen. Leggen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Het is een soap natuurlijk. Radio 1, het nieuws van alle kanten.